Drive to Survive? Nope. Hoe kan dat? Nou, je bent toch een Formule 1 fanaat. En dat is waarschijnlijk het beste wat er ooit gemaakt is over een Formule 1 seizoen. Dus echt... Ja, ja. Hmm. Maar vertrouw je het niet of zo? Nee. <laughs> Daar heeft het, niks te, heeft het niks mee te maken. Nee, ze hebben Ricardo en Sainz dan behoorlijk achter de schermen gevolgd. En ook het Haas-team, die leider en zo ook in de fabriek. En echte, maar echt, echt super gedaan. Gewoon in twee seizoenen. Nu het laatste seizoen is net een maand geleden uitgekomen. Van het afgelopen ja, jaar. Hè? Ja, maar er was mij al attent gemaakt van mijn. Uh, Reisvrienden, die hadden het al vorig jaar eens gezegd en zo. En, uh. maar Netflix is dan uh, heel vaak dat de kinderen erop zitten en zo. En Cris is dan een film aan het zien. We, hebben, we kunnen twee tegelijk, maar we kunnen geen drie tegelijk. Ah, op die manier, het is gewoon overbelast. Het is uh, zwaar overbelast momenteel, ja. Ah, ja, ja, nee, dan. Uh... Nee, nee, dan, uh, ja, dan staat papa Daar Dat komt achteren. er wel iets van. Ik heb uh, nee. nog een mooie rivaliteit. Als ik niks meer kan, want als ik straks weer in bed lig zonder dat ik kan lopen, dan weet ik wat ik kan gaan zien. Ah ja. Ja, je zal nog inderdaad heel veel... Uh... Ik zal nog eens uh, acht weken in uh, bed liggen. Hè. Is er, er al enig zicht of nieuws? Ze kunnen dat toch niet eeuwig uitstellen, hè, die operatie? of? Uh, nee, ik heb er nog geen zicht op. Uh, na de paasvakantie ga ik het hospital eens contacteren en dan zullen we zien wat dat het verdikt is. Hè? Mm -hmm. Tja. We gaan ervan. Ik ga ervan uit dat ik, nog, dat ik toch in mei zal geopereerd worden. Oké. Okay. Uh, ik zit even te kijken. Het was dus in uh, 13 maart... Ja, dat de maatregelen zijn afgekondigd. Heb ik dat goed? Ik dacht dat wel ja. Ja, 13 maart. Ja, nou, vandaag is het uh, 11 april, dus nog twee dagen. En dan zijn we exact één maand onder de maatregelen. En uh, begint het een al te wennen. In, een maand in lockdown. Maar het begint toch ja, al voor te wennen. <laughs> Ik ben eraan gewend. Uh, <laughs> ik doe al lockdowns sinds 17 mei vorig jaar, dus uh, ik ben professional lockdowner. Ja, ja maar de, met, toch wel met een extra naar gevolg vanwege dat je geen uh, kinebehandeling enzovoort kan uh, doen. Ja, dus. absoluut. Zelfs, uh, zelfs iemand zoals mij die in lockdown zit, zit nog e meer extra in lockdown nu. Dus, uh. Ja, ja, oké. Okay. Hé, hey, uh, god, uh, terwijl we dan nog maar een uh, lockdown hebben... laten we dan maar een uh, lockdown-versie van de show doen, hè. Uh, ik zei al, wat is... De... <laughs> wat zei ik nou? Uh, ik ben het helemaal kwijt, joh. Het is een beetje een losse pols. Het is, uh, het is een paasaflevering. Het is een stille zaterdag. Het is een stille zaterdag, ja. Ja, het is de dag dat uh, ja, de, in de grot dat hij daar gewoon lag. En op een gegeven moment werd hij, nou ja, weet ik veel. Dat heeft allemaal met de Babel te maken en zo. Uh, het is zaterdag uh, 11 april 2020. Uh, de 29 e dag van de coronascene, zullen we maar zeggen. En dit is de 21ste aflevering van de Praattafel podcast. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ossierk. Ossie hier vanuit oud -Berchem. Een uh, warm welkom aan een zonnige en uiterst prettige praattafel. op een prettige, mooie lentedag. En ook van mij, dames en heren, op stille zaterdag. een warm zonnig welkom vanuit geloktowned Antwerpen-Noord. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Ossie Ah, maya, maya. We hebben twee dagen overgeslagen, omdat uh, ja, jij zit in een vrij precaire situatie. Je, je kan nu geen behandeling krijgen voor je probleem aan je been. En dat speelt soms op. En ja, met een uh, pijn pijnlijk been enzovoort, zit je niet fijn aan de micro. Hè? Zo is dat, zo is dat. We kunnen nog aan de micro zitten voor. Uh... Een uurtje of zo, maar dan uh, wat het moeilijk maakt is uh, de kinebehandelingen die uitgesteld zijn. Uh, en dat merk je toch wel hoor, lymfedrainage. De lymfen die lopen bij mij nog vol vocht, omdat nee. mijn been volledig nog niet hersteld is. En, en, waar en zit, uh, de... dat merk je, dus uh, pijn is daar, een, uh, is daar een direct gevolg van. Uh, onbehagen, uh, maar ook... Um, ja, de moeilijkheid om de, om de kiné-oefeningen te doen. Mm -hmm. uh, maar die lenskleren, waar, waar zit dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, dat zit in het, in het been. Uh, de, de, de zit, ja. Ik ken er zelf eigenlijk niet, niet veel van, maar ik zie mijn been dik worden nadat ik een half uur op de home trainer zit. Dan wordt mijn been dik en dan gaat het helemaal spannen. Want er zit nog heel veel materiaal in. Dus uh, uh, titanium en, en allerlei niet-roeste uh, metalen ondersteunen mijn been. Uh, ik heb nooit een kaast gehad. Ik heb nooit een plaster gekregen. omdat Mijn bot was versplinterd op zeven plekken. Dus dat werd dan ingezet met, uh, met titanium en met bouten en schroefjes en plaatjes. En, uh, maar dat materiaal zit natuurlijk... Na een jaar revalideren en spieropbouw en uh, dergelijke zit dat uh, behoorlijk in de weg. Ja. En uh, lymfeklieren zijn blijkbaar heel gevoelig aan... We moeten dat eens met Mario bespreken volgende week. Oh, ja. Maar daar kruipt vocht in en um, vocht in een been. Um, een, een normaal been zal vocht gewoon doorlaten, maar bij mij stokt dat dan en uh, hoopt zich dat op en moet dat er uitgemasseerd worden en uh, en uitgeplast dus uh, oh. het is allemaal niet gemakkelijk nee hoor. dus ja er komt nog een heel hoofdstuk aan met de operaties enzovoort er komt uh, nog een tweede nee. operatie en hopelijk geen derde dus uh, maar het is nu allemaal koffie die kijken omdat ik ook op mijn, op mijn ziekenhuisafspraak waarschijnlijk uh, niet zal geraken de controlearts van de, van, uh, de, uh, van de ziekenkast, dus van de, uh, van de zorgverzekering, dat was een telefonische uh, op basis van mijn dossier en mijn, en, mijn, en mijn foto's van het ziekenhuis en dergelijke. Dus het is allemaal heel vreemd. Uh, <laughs> ja. Zo zie je dat uh, ieders leven wordt uh, door de corona maatregelen um, behoorlijk op zijn kop gezet. Ja, dat kun je je wel voorstellen, want de, de journaal zitten ook weer niet voor dan elke keer. Nu weer de, de bloemenhandelaars, dan weer de champignon-telers, dan weer de dingen. En ja, het is altijd hetzelfde. Inderdaad, ze kunnen inderdaad. Ook... Maar Temptation-verleidster Am Amber richt haar pijlen op Arda. Ja, ik zal je vertellen de verveling. Ik het niet over hebben. Ja, Chee is er aan het kijken geslagen met die rommel. Ja, ik bedoel, uit pure pure pure fucking verveling en en waar is die jeugd mee bezig zo? Dat is zo fake allemaal zo. En dan wordt dat wereldnieuws. Als zo'n kind zit aan iemand en die vrijster komt tegen zo'n gast. En dan, oh jee, oh jee, <laughs> ik weet niet maar. Ja, ik moet de vreselijk omlachen lachen als ik zie hoe dat in elkaar gezet wordt. Ja, dat is allemaal zo vreselijk commercieel en vreselijk plastic. Maar dan, worden, dan moet je daar de media eens over lezen. Het is bijna een commentaar hoofdstuk waard. En dan, dan worden ze. Uh, dat woord gebruiken, dus het is compleet fake plastic, maar dan gebruiken ze woorden zoals innig en uh, gevoelens en, ik uh, uh, bedoel, heeft niks met innig en met gevoelens te maken, heeft niks met vriendschap en liefde te maken, is gewoon een stel acteurs. Maar goed, we gaan... Uh... Ja, inderdaad. Ja, ik geloof. We gaan het er niet over hebben. Hè? We weten allemaal waar het om gaat daar. En dat is met name om de reclameblokken die ertussen zitten. En de rest is gewoon bagger. En uh, hoe baggeriger ze de bagger kunnen maken... hoe toch nog meer mensen er naar... Maar ik denk dat het zo'n beetje zijn tijd gaat. Want ik geloof dat het al een paar keer misgegaan is. En uh, in een aantal landen wordt het niet meer uitgezonden... omdat er ook van die borsten rijperijen waren die niet helemaal over. En, en weet je, het zijn al die programma's ook op MTV en X um, on the Beach en Double Dutch X on the Beach. weet je Het is een simpel recept. Je zet gewoon tien of twintig uh, goedziende jongeren bij elkaar. Je kap ze vol met, met drank. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Wij hebben ooit eens een keer een, toch to, nog in Ravels. Uh, to, toen we daar een paar jaar hadden we een uh, verjaardagsfeest van mij in de zomer en dat was echt zo'n huis op de buiten, zo'n klassieke in zo'n verkaveling. Mm -hmm. En ik had dus een enorme grote schaal uh, dingen gemaakt met uh, tequila en uh, hoe heet dat? Margarita. Margarita, mm -hmm. gewoon een liter of twee. En echt met veel ijs wel. Maar het was zo koud en het was die dag zo heet. En iedereen uh, begon staan aan dat ding. Binnen een uur was heel het spel strond, en zo. Dat waren memorabele beelden. Ja, dat was echt fantastisch. Gewoon 10, 12 mensen echt zo ineens door de hitte en door veel te veel. Dat was veel te heftig. Maar uh, nee, daar, uh, herinneren, daar hebben we nog vaak leuke herinneringen aan. Die massale alcoholvergiftiging. Yes. Wat ik ook fascinerend zie om te lezen, zijn de sportpagina's deze dagen. Oh, is dat zo? Ja, sport Er wow. gebeurt helemaal niks, maar toch zitten die sportpagina's nog chockvol. Mm -hmm. Dat is heel bizar eigenlijk. Ja, die armen en, sporters en ze willen het sportpubliek ook vasthouden. Want ja, het sportpubliek is een enorm publiek. Sport is heel groot. Ja, ja, ja, maar dan gaat het over uh, Roger de Vlaming baalt dat hij zijn vriendin Peggy niet mag zien. Ah, Deze ja, ja. situatie is heel ver... Hey, dus Roger de Vlaming is een, is een Belgisch wielrenner, uh, uh, beroemd van viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix. Morgen zou die wedstrijd gereden zijn, ja. maar dat gaat niet door uiteraard. En zijn vriendin is 30 jaar jonger, Zij, uh, Peggy is 45. En aangezien ze niet gehuwd zijn en niet in het cel, onder hetzelfde dak wonen. Um, ja, mag Roger de Vlaming zijn vriendin Peggy. Dat is ook zo vreemd. Uh, Roger de Vlaming, de man, die wordt met familienaam aangesproken, uh, uh, in de krant gezet. Hè, dus Roger de Vlaming. Ja. Maar zijn vriendin is Peggy. Oh. Snap je? Vreemd, uh. hè? Ja, die is niet getrouwd. ja goh. Nee, dat is Peggy. Hè? Raar, is... de aanhangsel. <laughs> dat, is bizar. dat is pech Peggy. Maar dan is pe... het ook heel mooi dat er dan op die sportpagina's uh, komt er dan één reactie. Dat is ja. al een beetje pre-commentaar. Dat is één reactie okay. van Robben van Houten. In plaats van te zagen en te klagen in deze ambetante periode voor iedereen, zou hij beter blij zijn dat hij de ziekte nog niet heeft en respect hebben voor iedereen die mensen helpen die de ziekte wel hebben. Als hier <laughs> leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Nou, service voor de luisteraar. <laughs> Goed zo. Hey, dat is uh... Eh, ja, waar gaan we het zeker niet over hebben. Ik had gehoopt, eh, maar het is vrijwel onmogelijk om een coronavrije eh, eh, verkiezing... Eh, God, ik, ik wil zeggen... Dat is nog eerdere hopen van... Weet je wat ik eh, wel wil eh, aankondigen vast? Eh, ik, ik maak altijd heel graag die leuke stukjes met al die politici die zich dan zo'n beetje zich verspreken nee, ja. of iets raar. Nou, ik, ik ben moe geworden, want ik kan van elke nieuwsuitzending ja. gewoon <laughs> wel een collage maken en zo. En helaas heb ik ook nog werk en uh, dat, dat lukt niet. Dus ik, ik wacht even gewoon, want het is heel makkelijk. Maar ja, ik denk ook die mensen staan onder druk en het is altijd niet zo makkelijk om een paar juiste woorden achter elkaar te krijgen. Dat is godsamme toch echt ongelooflijk moeilijk hè, als je onder druk staat. Uh, een behalve wanneer je een diepzeeduiker of een astronaut bent hè? Dan wil je dan wil je onder druk staan Ja Ja, de juiste druk hè? Ja, absoluut de juiste druk Er is maar ook die... een uh, Er is toch ook één één titel in de media die mij is opgevallen hm. Voedselinspectie Sluit bakkerij in UZ Leuven Universitair ziekenhuis Leuven Na vondst hm. muizen Hm? Dit komt erg ongelegen. <laughs> mooi, mooi, mooi. Ja, dat dus ik, komt ik altijd omhoog. Ja. Ik, ik vraag me eigen af wat die muizen gevonden hebben daar, dat wordt niet gezegd. Ja, mail, want in de winkels ligt geen mail meer natuurlijk. Nee. die muizen zijn er met alle mail vandoor, absoluut. <laughs> Zo is dat. <laughs> Ja man, uh, ik zou zeggen, wat ligt er allemaal op tafel? We hebben deze week een thema, dat was uh, gezin. Dat was mm -hmm. geofferd door onze Gerrit Band. En uh, ik denk dat zowel Gerrit als Rijn zich wederom uitstekend hebben gekweten van hun taak. Mm -hmm. uh, dan uh, heb jij een uh, bijdrage rond uh, meneer Beke En die is de minister van... Help mij. Welzijn. Vlaams minister van welzijn. Voor onze Nederlandse luisteraars nog eens even. Maar ze weten dat wel, maar misschien nog eens in de notendop. Uh, Nederland heeft één regering. Ja. Nee, nou, voor, je uh, moet voor, iets voor, anders voor... zeggen. Nederland voor... heeft een regering. <laughs> ja, ja. Nederland <laughs> heeft een regering. Een nationale regering. Hè? <laughs> ja. uh, en, maar België presteert het om... België heeft regeringen, maar heeft geen regering. Nee. Als mensen nog kunnen volgen. Dus we hebben wel al de regionale regering, de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Brusselse regering, de regering voor de Duitse gemeenschap, maar we hebben nog niet de nationale regering. Dat is een overgangsregering die nu in een volmachtssituatie zit, dus met een gedoogbeleid van de lokale regeringen hun mandaat mogen verder zetten een tijdelijk mandaat mogen verder zetten om de crisis aan te vechten. En dan na corona, wat dat ook mag betekenen na corona, want corona is een blijvertje, denk ik. Dus, maar na de piek zullen we zeggen, hè, we zullen het over de piek hebben, na de piek um, zullen die volmachten vervallen en wordt er een volwaardige regering. Maar we zaten dus volop nog in regeringsformatie, eigenlijk nog aftasten van... Uh, want onze nationale na, na, na regering. Ja, na een jaar, uh, maar we hebben het wereldrecord van 518 dagen of zo. Dat is bijna twee jaar. Dus uh, we zijn nog lang niet aan het uh, vorige record van vorige keer van uh, 2010-2011. Toen heeft het meer dan 500 dagen geduurd. Uh, waarom duurt dat zo lang? Zullen mensen vragen die niet in uh, België wonen? Uh, en dat ja dat brengt zich dan, dat komt dan terug op de regionale verschillen en kibbelingen en. Um en politieke spelletjes, en waar we misschien nog wel eens een aflevering aan zullen uh, wijden, eens die regeringsformatie terug opstart. Ook wel, maar, maar het is ook wel een zwaar cultuur en alles verschil met, uh, met onze Waalse medeburgers, zeg maar. Het, het verschil tussen de Vlamingen en de Walen is gewoon op allerlei vlakken, ik denk onoverbrugbaar. Het zijn eigenlijk twee staten. Het zijn ja. zoals dat bijvoorbeeld Californië een heel andere staat is dan Utah. Ik dacht um, dat wel, ja. Maar die gouverneurs kunnen door een deur, die, er, kunnen er kunnen afspraken gemaakt worden. Die, uh, bl ja, blijkbaar kan dat in België niet. In Zwitserland heb je ook de, de mensen van uh, Noord-Zwitserland, zijn ook helemaal anders dan de mensen die in het Zuiden tegen Italië wonen. Maar toch kunnen die mensen allemaal door de deur. Hmm. Um, ja, België is een, is een geforceerd land. Hè? Is, een, is een land... Is een gemaakt he? land. Een gecreëerd ja. land. In 1830 door de verschillende volkeren toen uh, gecreëerd. De mensen die toen aan de macht waren. Um, uh, die toen met elkaar aan het vechten waren. Vaak in oorlogen. Frankrijk, uh, Pruissen. Uh, Groot-Brittannië. En... Uh, de, Nederland, uh, de, uh, de Nederlanden, uh, de vier regio's rond uh, Vlaanderen en, en Wallonië, ja, die hebben gewoon een land ja, gemaakt om een soort van bufferzone te hebben. Um, en dat is dan België gebleken, uh, met, een, met een Duitser als koning, uh, Leopold I. kwam dan van Saxon-Coburg. Maar ja, dat kwam uh, na nou die opstand in 1931, met, Ver met, uh, met ja, dat toneelstuk. Ja, met, uh. met Frans de nationale taal, dat was dan een opstekertje voor Frankrijk. Hmm. Uh, Engeland had dan ook wel uh, bepaalde dingen in de pap te brokken, uh, ook qua staatsstructuur. Uh, want niet vergeten dan. Er uh, zijn ook goede dingen uitgekomen. Eerst van uh, België heeft tot op heden nog. Ste je kan het je niet voorstellen, maar België heeft een zeer vooruitstrevende grondwet geschreven in 1831. Hè. Dus, uh, ja, ja, maar uh, dat komt toen, omdat ze een nieuwe staat waren. Want eigenlijk, ja. er wordt een beetje neergekeken op die Amerikaanse grondwet. Maar je moet wel weten dat die hadden daar een, een grondwet hadden toen hier in Europa nog uh, lijfeigenen en uh, slaven ja, ja. en uh, landheren en zo, uh, de, voor markiezen, weet ik het allemaal. markiezen het... en, ja, ja, <laughs> en graven en hertogen ja, die uh, nog de plak zwaaiden. Je, je ja. werkte dan, 80% moest je van je rotzooi inleveren en je moest je bruid de eerste nacht ook inleveren bij de kasteelheren. Oh nee, dat was in een film met Mel Gibson. <laughs> maar ja, dat waren andere tijden. We moeten zeker een aanmerking maken, dat is iets interessants om onze Rijn en onze Gerrit op los te laten op grondwetten en op verdragen. Ja, en ik... Regels en afspraken. Ja, een mooie. Ja, mooie, moeten we even noteren. En er schoot me net ineens iemand binnen die we zeker eens een keer... En die iemand over de stomme van Portici, dat was dat toneelstuk. Ja het toneelstuk wat uiteindelijk tot het oproer leidde, welk dan uiteindelijk weer tot het verdrijven van de Hollanders, dus Vlaanderen vrij werd. Het. Dat was de, ik heb hier die veldslagen meegeven... want ik werkte bij CC Bergen en dan was er zo'n reenactment van de Merode, die veldslag hier. Dat was dan in het Brilschanspark enzovoort. Dus... Ja, daar heb ik wat van die gescheiden. En die Hollanders kregen klop, jong. Ja, ja. ja, die Hollanders kregen klop en, en, en de stomme van Portici is onlangs eigenlijk nogmaals herhaald, want ik heb hier een, een krantenkop voor mij. Uh, Nederlandse vroedvrouw uitgescholden en bespuugd in Antwerpen. Kut Hollander, rot op naar je eigen land. <laughs> oh my god. Ah, ja, ja, dat, ik, ik meen het, hè. Post-corona, jong. Dat gaat een andere Femke Roelands, een verloskundige bij het Sint-Vincentius-ziekenhuis in Antwerpen, waar beide van mijn kinderen geboren zijn trouwens, werd deze week na een werkweek van 60 uur bespuugd en uitgescholden door vier jongeren. De Nederlandse nummerplaat van de Zeelandse ze zette kwaad bloed. Ze riepen kut, Hollander, rot op naar je eigen land, naar haar en bespuwde haar auto. En ze zegt zelf: Als ik kon, had ik het gedaan, maar met liefde zelfs, maar er waren kersverse ouders en baby's die mijn hulp nodig hadden. Prachtig. Ja. Och, Arme Femke Roelands, bij deze. Je hebt onze steun en uh, mijn excuses dat deze vier jongeren. Uh, ...jou gebruikte als pispaal, zal ik nou zeggen. Knuckleheads. Ja, die jongeren die, die lopen nu ook rond uh, zich rot te vervelen, hè? Ja, ja, maar, maar, maar behalve dat zijn ze gewoon ook. Maar ja, dat is op een bepaalde leeftijd, maar dat kan verschillen per weet ik veel. Maar uh, er zijn momenten dat van die jeugden gewoon echt totaal hersenloos zijn. <laughs> Net zoals die gast die op tv, die was dan in Brussel vier keer gepv vier bekeuringen van 200 euro... en toch bleef hij met zijn makkers daar op straat... en dan uiteindelijk moest hij voorkomen in de rechtbank. Nou, wat zie je daar? Tien video... Ploegen camera allemaal op anderhalve meter van elkaar, dat vind ik ook waanzin, want uh, je doet dan pooljournalisme. Je zet één of twee man binnen en die uh, delen daarna hun uh, stick. Ik bedoel, ze hoeven daar echt niet allemaal te staan. Dat is totale waanzin. Maar ja, mm -hmm. en dan zit die cirkel daar. Dat is gewoon een jonge gast van uh, die, die gewoon, ja, ja, ik ga hem niet beledigen, maar die, die, heeft gewo die was gewoon super stom. Dat zei hij ook. En hij zal zich voortaan heel netjes gedragen. Het is dus gewoon Non-nieuws, maar ja, wereldnieuws. Ja, ja. Uh, jongen, jongen ja. de hele <laughs> heel de Belgische wereldpers was erbij. Ongelooflijk. <laughs> Het was ongelooflijk, hè? Ja, ja, en hij ja maar die is... Dit, ook, hè? dit is dan een incident. En, en Femke, hè? dus de, de betroffen verpleegkundige, verloskundige, Femke Roelands, hè? 23 jaar. Hè? Ze werd dus geïnterviewd. Uh, en, en onze Nederlandse luisteraars kunnen mij daar helpen. Uh, door de Nederlandse krant. B.N. De Stem. Ik Brabant's heb ook nieuws. Van gehoord. Ja. Ah, Brabant, Nieu Brabants nieuws. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Maar dus dan, hè, de Belgische kranten gaan al hun nieuws halen in het Brabants nieuws, De Stem. Ja, het is dus, ja, uh, kom tijd letterlijk. Het, het, letterlijk he, gewoon. Ja, letterlijk. Het non-nieuws wordt nu nieuws. Hè? Het is heel bizar om te zien. Ja, uh, het is. Uh... Goh, ja, mensen zijn maar creatief en proberen van alles uit. En ook onze koeien, want uh, ja, het is weer eigenlijk een dag te laat. Want gisteravond, man, ik heb moeite gehad om ze binnen te krijgen. Maar uh, het was gewoon helemaal geen doen. Eigenlijk geen doen. Maar ja, ik heb ze dan Ja, maar verteld... die, die, die, die beesten zitten ook al, eh, die zitten al opgehokt, heel de winter. En nu is die winterperiode verlengd, dus die beesten die, die worden gewoon gek. Hè? Maar we gaan ze high krijgen, denk ik. Ja, ja. ja. Hoewel, ja, we, ga, we gaan ja, ze misschien wel bang nooit... maken. Want... <laughs> je mag dat nooit zomaar aannemen, want ja, dat nee, is eh, gevaarlijk. Want, uh, want je weet het nu ook, hè? Met, met al die, uh, die sightings van katten en katachtigen die nu, die nu ook corona blijken te hebben. Oh ja. Dus, uh, vandaar. Oh. dus in die sfeer, uh, daarover gaat mijn haiku van deze week. All right, beste mensen. Nou, u weet het, ja, dit is zo'n moment, een uh, yoga-moment. Uh, we, we zijn nu allemaal toch vrij rustig, maar het kan nog veel rustiger. We komen helemaal tot rust. En pas als je echt uh, helemaal ingezakt bent in je zijn, ben je klaar voor de haiku van deze week. Voor zover ik weet, zijn dieren ook in gevaar. Goed bezig, mens aap. Ja hoor. Ja, pa. Goed zo. hè? kan je de, de, de deur heen. weer dicht? Dat is ja, zo doe zo blij ze vlug dicht, want... Ik heb nu wat discolichten opgehangen in de stal... en daar zijn ze helemaal gek op, dus ze zijn allemaal aan naar binnen. <lacht> happy cows, jongen. Nothing like a happy cow. Happy en, cow. Uh, ja. Hé, uh, hey. uh, we zijn toegekomen aan een uh, blokje pek en veren. en uh, Pek en veren en beken, dat is allemaal, hoe noem je dat? Een, een alliteratie met, met, met E's. Huh? Ja, ja, ja. bek en veren Beken. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dat is niet alliteratie, maar dat is. Dan ja, moet ik eens even nog eens uh, nakijken. Ja. Um, inderdaad, allemaal de, e, allemaal de E. Ja, precies. Um, meneer Beken. Meneer Beken, ja. Beke, zo blijf, blijft de E. Hè? Meneer Beken, dat is de Vlaams minister van Welzijn. Ja, in Nederland zou je ja, zeggen ze echt want... gezondheidszorg. Ja. Uh, ja. precies en dan hebben we ook nog uh, de nationale minister van volksgezondheid is dan ehm um, onze welbekende Maggie wacht, de, blok. de Blok. wacht even, die is bekend van uh, allereerst van you know, The virus in our country is now uh, under control but the panic is a, is more dangerous than the virus itself. Ja dat, was... ja, die... ja, dat was... Dat was soms... een heb Engels genoten bij mij. Maar, maar even later was het toch, is ze toch beroemd van deze. Hè? Blijf in uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis. Ja, daar is ze beroemd voor geworden. Daar is ze wereldberoemd mee. Heeft ze ook een liedje van over gekregen. En ik vond, als, als zij een liedje <laughs> krijgt, is het van... Als zij als, uh, als uh, Belgisch minister van Volksgezondheid van een regering in lopende zaken of een volmachtregering, een tijdelijke volmachtregering dus, en zij krijgt dan een liedje ja, dan moet onze uh, noeste werker onze Vlaamse minister van Welzijn zeker een liedje hebben maar waarom zit hij dan in de pek en veren rubriek ja, dat ga we je kunnen nu bezwaarlijk zeggen. Ze ja, we kunnen bezwaarlijk zeggen uh, dat hij in een um, hoe zal ik het zeggen, in een positief traject zit om het zachtjes uit te drukken. Um, ja, de man is jaar en dag voorzitter geweest van de CDMV, een christelijke democratische partij in Vlaanderen. Ja. Beetje, Een beetje vergelijkbaar van de CDA met de CBA. in Nederland. Ja. In Nederland, precies. Of, of de Merkel, uh, haar, uh, de CDU in Duitsland, hè, de partij van Merkel. Dus die zitten ook samen in dezelfde uh, Europese afdeling in het parlement, de Europese Volkspartij. Dus de Christendemocraat Wouter Beken wordt dan uh, plots door. Ja, door nva va kornuiten door de NVA, de coalitiepartner in de Vlaamse regering, gebombardeerd als, ja, als snoepje maanden geleden in de Vlaamse regering tot minister van Welzijn, zonder daar adelbrieven voor te hebben, Al wat dat hij was, was een voorzitter van een politieke partij. Eigenlijk nauwelijks ervaring in beleid maken in... in ja, hij, was een bur hij, is hij is nog steeds uiteraard, want uh, in Vlaanderen cumuleren ze graag de politici. Hij is ook burgemeester uh, in Vlaanderen van een kleine gemeente. Dus tot daar, een kleine gemeentebeleid was zijn ervaring. Mm -hmm. Maar die man, die arme man bijna, uh, maar ik ga hem toch niet arme man noemen, want uh, if you can't uh, take the heat, get out of the kitchen. Hè? Mm -hmm. uh, maar de man, de... De brave christelijke man neemt dan die functie aan, uh, heel trots, en hij stond te schijnen op alle persvoorstellingen. Maar die gaan nu natuurlijk volledig door de mand. Die zakt volledig door de mand. Um, uh, Houdt je touwtje communicatie, uh, hij krijgt geen twee woorden in de micro uitgesproken. Um, beleid is, is daarin is hij heel Belgisch, is een constant. Rennen achter de feiten aan. Um, maar zijn communicatie, zijn beleid uh, heeft tot nu toe nog geen succes uh, geleverd. Dus tijd voor een liedje. Oké. Okay. En dat heb je weer gemaakt. Het uh, weeklied, nou het is geen weeklied, het is gewoon het, het lied. He? Het, act, het politieke lied, voilà, hè. De, het politiek. En ik heb het, uh, ik heb het een, een, een origineel naam gegeven, het liedje. <laughs> nou, vertel het maar. En ook een, vind ik een geweldige commerciële naam. Het liedje heet Wouter Beken. Dames en heren, Mag ik uw aandacht even Voor een held van het eerste uur? Zijn toodnaam verzwijg ik liefst nog even Maar hij springt dagelijks voor ons in het vuur Zijn lichaam is zo licht als een veertje Maar dat deert deze volksheld niet hij is een razzegd knuffelbeertje Zijn glimlach maakt kipkap van verdriet Hij is geen held, geen witte ridder Hij is meester in het preken Wel blijft hij steeds beleefd op Twitter Zijn naam is Wouter Beke Vader van twee flinke zonen, dus mijn schoonzoon zal Wouter nooit zijn. Tenzij hij uit de kast zou willen komen, maar vinden mijn zonen dat dan wel fijn? Wat zijn dagelijkse bezigheid is? Niemand die het weet of durft te zeggen, maar hij is zeker en vast een specialist. In het paaswind eieren leggen, hij ondermijnt eendrachtig de welvaartstaat. En een lans zal hij nooit breken, hij oogst daarom geen liefde maar haat. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Alle Vlamingen is hij de rots in deze brandende coronatijden. En als hij al eens met ons magie botst, zal hij haar zeker nooit iets verwijten. Hoe slecht het ook in Vlaanderen gaat, hoeveel mensen er ook komen te sterven. Wouter brengt het allerslechtste nieuws en weet perfect onze pret te bederven. Hij is geen held, geen witte ridder, een meester in het breken. Hij blijft steeds beleefd op Twitter. Zijn naam is Wouter Beke. Hij ondermijnt eendrachtig de welvaartstaat. en een land. Zal hij nooit breken? Hij oogst daarom geen liefde, maar haat. Vlaams minister van welzijn, Wouter Beken. Vlaams minister van welzijn, Wouter Beken. Hey, de koning Wouter Beken. Wouter Peekje. Wouter Peekje. Hé, hey, dat is helemaal zo in de traditie van... Ben ik te min, omdat je ouders meer poen hebben. <laughs> Ja, wel, dat vind oh, ik een compliment. Mijn, mijn, mijn echtgenote zei, ah, je bent de folkie Tour opgegaan. Ja, ja, een beetje weer dat dellen Ja, we, gaan, de we gaan het vlees. protestlied maar terug uh, nieuw, lezen in, nieuw leven in blazen. Dus uh, er komen er nog aan, hoor. Goh, hoe heette die man nou ook alweer? Joh. Die is toch niet zo heel erg lang geleden gestorven. De, de, de protestzanger van Nederland. Ja, ja, ben ik te min. Ben ik te min, omdat je ouder, je vader met een dikkere auto het dan de mijnen of zoiets. <laughs> ja, je ja. ouders ja. met met, met, met uh, haar, altijd zo'n dikke joint in zijn mond. Ja, ja, dat is ook uh, de, de professionele, de smoorder der alle smoorders, zeg maar... Uh, Arma. Arma, Arma, natuurlijk Arma. Ja, zeker weten. Met alle respect, uh, chapeau. Met alle respect aan mij. Prachtige Goed. muziek. Hé, hey, ja, jong. En ja, en dan ja. In die tijd had je dan ook de opkomst van Boudewijn de Grote, dat weet ik nog, met minister-president, mm -hmm. slaap, mm -hmm. zacht, P P de baan, Ja, prachtig, prachtig lied dat eigenlijk. Ja, hij, hij, hij schreef dat in samenwerking met die, die man die is ook onlangs, of toch een tijdje geleden, overleden. De liedjeschrijver van Boudewijn de Groot. Ja. Uh, die is al een tijdje geleden overgelegd. <laughs> Ook weer zo'n naam. Jongen, we worden, worden overspoeld. En, en zijn vrouw, de vrouw van die tekstschrijver... Die heeft dan nog ooit uh, een, een hit gehad met van... Uh, over van... Uh, Zullen we nog even... Over ik ben de hoer en... Uh, ja, dat was een grote hit. Zoeken we allemaal. <laughs> Het is te veel, dat komt zo spontaan binnen. Maar dat is heel gevaarlijk als je de achterliggende feiten niet onder je hebt. Enzovoort. Lennart Neig. Juist. En Astrid Neig was zijn echtgenote. En die heeft toen een hitje gehad met, met over... Ja, de, de, een dame die achter het raam zit in de, aan de wallen en zo. En, hm. De titel en zo schiet me dan dadelijk ook nog wel te binnen. Wacht, nou tegenwoordig weet je dat zo. Hè? Dat is uh, ja. een type... Uh, als ze het neigt, Ik, ik doe, doe wat ik, wat doe, ik doe, zeker? <laughs> oh, je hebt een net zo snelle verbinding als ik zeg. Hey. Oh. Ja, ja. Mijn bibliotheek is open. <laughs> ja, ja. Dus ja, en Lennart Neig, ja die schreef al die nummers. Ja, die schreef even, al die teksten. Zei? Maar die, die vertaalde ook heel veel, want uh, van Baudouin zijn ja, ja, ja, ja. buitenlandse nummers, maar die uh, neigt dan geniaal vertaald en zo. Ja, ja zeker. Ja, er was een, ma een, een, een marriage made in heaven. Ik ben heel groot, uh, Baudouin de, uh, de groot uh, bewonderaar. Uh, fan is raar, omdat... Uh, dit komt uit een andere tijd dan... Uh, uh, dan ik kom. Mm -hmm. Dus een fan ben ik niet, maar ik kan het echt... Uh, kan, het, kan er ook van genieten. Ik zet het ook nog vaak op. Uh, en vooral zijn oude werk kan ik echt van genieten. Ik vind het ook fenomenaal dat die... Sommige van die liedjes al 50 jaar oud zijn. Fenomenaal dat meneer, uh, meneer de president in volle Vietnamtijd uh, gemaakt is. Ja. Um, maar je kan dat perfect uh, nu spelen en er filmpjes van... van van Trump of Bush of, uh, of Obama opzetten. Hè? Um, universele woorden, uh, echt prachtig. Ja? Ik ben er uh, zeker een bewonderaar van. Goed zo, man. Dus bij deze, misschien, uh, misschien uh, met goodwill van de luisteraar, brengen we de protestsong terug. <laughs> Wat mij betreft mag het, hoor. Als het zo, uh, als het deze energie en ik bedoel deze potentie heeft, jongen, dan moeten we hier iets mee doen, Filip. <laughs> <laughs> zo gaat het. Hey, um, over gezin en familie gesproken, <coughs> heeft iemand iets gezegd? Uh, nee, maar dat is wel het thema van de, deze keer van onze onderzoeksvrijdagen. So zo is dat. He? En uh, zowel. Uh, Rijn als uh, Gerrit hebben zich uh, gekweten van hun taak. heb ik al eerder exact zo gezegd. Uh, deze keer uh, allebei een uh, mooi uitgewerkt dossier... met twee heel verschillende standpunten. Uh, gezin en familie. Wat is de construct? Ik zou voorstellen om met Gerrit te beginnen... want die begint echt in de oudheid. Uh, ik geloof een, een week of twee na de nadat de lockdown was afgelopen en dat we met speren de, de, de steppen op mochten holen of zo. Toen de dinosaurussen nog konden praten, is het van? Uh, oh ja, ja, ja hoor, Filip, ja. Oh, oh god, joh, oh, over, over dat gesproken. Ik weet niet hoe ik daar nou ineens op kom, maar heb je ook gelezen van al die 5G antennes die nu opeens in Nederland en Engeland steken ze allemaal ineens GSM-masten in de fik. En dat zijn allemaal... Is dat echt? Ja, ja, echt waar. In Engeland al een stuk of twintig uh, gevallen. En negen van de maar die 5G keer... is ook een soort van corona-antwoord. En ik heb er al zoveel bullshit over gehoord. Hè? Moeten ja. we ook eens een met, met, met, uh, met Mario bekijken op Wetenschapswoensdag. Ik kan je een link sturen. Maar ik kan je in essentie een beetje vertellen wat die lui proberen mm -hmm. aan te dragen. Die zeggen, dus ja, virussen bestaan niet. Want als ze testen op, op bepaalde DNA... dan vinden ze wel dat DNA, maar niet het virus zelf. En, en maar en hun zeggen van... ja, we hebben dat allemaal altijd in ons. En nu bijvoorbeeld door 5G. Dat brengt door een bepaalde resonantie eh, die beestjes tot leven. Of ze maakt ze los. uit. De, of, of het is zo'n instant gebeuren, wat dan ineens door 5G... Wat ze dan niet verklaren, hè, maar dat... ja. Dat, ja, ja. Ja, dat hoe, hoe dat ze dan in uh, landen waar het nog ineens 2G... <laughs> dat ze daar <laughs> ook... Waar ze nog op min 6G zitten. Is nee, dan. precies. Hè, en al die, maar, maar dat is zo'n beetje wat ik begrepen heb. Ik heb dan een aantal van die dingen bekeken... en dan heb ik recht gezegd van ja... Dit is inderdaad. En, en je hebt dan David Icke. Hè? Dat is een heel beroemde, zo'n zo debunker. En die alles is een conspiracy en zo. Ja, die heeft er een waanzinnige business van gemaakt. Want ja, mensen hebben toch een honger naar die soort conspiracies. En die soort van. Hè? Snap je? De, dus Absoluut. De, de, de, de maan is rond, de zon is rond, Mars is rond, Jupiter is rond. We kunnen dat allemaal zien in telescopen. Maar de aarde is dan plat. En dan zijn er mensen die dan dat liever geloven dan naar analogie van de andere planeten. Maar goed. Uh, ja, mensen blijven dat... Uh, bl we hebben het er al eens kort over gehad. En we zullen het er in de toekomst getwijfeld uh, nog over hebben. Omdat, dan kunnen mensen zeggen, waarom hebben jullie het daarover? Over al die deviante... Uh, wereldbeelden en dergelijke. Dames en heren, Hou je vrienden dichtbij je, maar je vijanden nog dichterbij. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat ik maar eens zo'n groep ga infiltreren, Filip. Wie weet wat. Ja, we moeten eens met een vals uh, Facebook-profiel, ja. of een niet vals, gewoon een tweede Facebook-profiel, en dan heten we plots ons de naam, dan heet ik plots uh, Albert van Geel. Hè, de, uh, de naam uh, van mijn moeder, allee, de, de familienaam van mijn moeder. En Albert is een van mijn Olms, hè, zo kan je dan lekkere naam maken. <laughs> en, en dan gaan we in de, de Belgian Flat Earth Society of zo gaan we daar eens... Uh, ja. Uh, dat in, maak... uh, de, ja, dat, kunnen we, doen, hè? dat ja, kunnen we doen. En dan doen we de onder de cast. Onder de tafelcast, ja. ja zeker weten. Hé, hey, uh, ja, allemaal leuk en lollig, maar uh, ik ben dan toch wel eens benieuwd... hoe dat nou uh, ontstaan is met gezin en familie. Dus daarom nu even aandacht voor onze hysterische historicus uh, Gerrit Band. History is his story. Hier is Gerrit Band. Gerrit Band hier, onze huishistoricus. En we gaan het vandaag hebben over het gezin als hoeksteen, als basis van de samenleving. Ik vind dat een beetje flauwekul, want uh, we moeten even teruggaan om te kijken naar het moment dat wij uit de bomen kwamen en als uh, nieuwe mens uh, over de pampas en door de struiken trokken. Dat konden we alleen doen als we als groep dan konden we alleen overleven als we het als groep deden. Dan ging jij samen met je partner en één of twee kinderen... en je eentje op pad, dan kwam je niet ver. Dan werd je opgegeten of je verongelukte. Of zoiets onder een olifant. Ook oh een mammoet. Um, die nomadische groepen die hebben heel lang rondgelopen. En zo ongeveer 10.000 jaar geleden ontstond de landbouw. Ook in de landbouw was de groep, was het dorp... De, de stam, laten we maar zeggen, was belangrijk. Want alleen door samenwerking kon men het voortbestaan garanderen. In de grote steden die langzaam ontstonden, met hun arbeidsdeling en dat soort dingen allemaal weer, organiseerde men zich eh, in gilden, in uh, genootschappen, in buurten en dat soort dingen allemaal. Het waren altijd grotere. Samenwerkingsdingen, uh, uh, samenwerkingen om het voortbestaan te, te garanderen. Wanneer veranderde dat? Je had natuurlijk ook op een gegeven moment ja, de stammen, die heb je heel lang gehad, ja, de clans. En op een gegeven moment, wanneer krijg je die overgang naar familie? Nou, ik denk dat het kwam in de 19e eeuw. Je had natuurlijk eind 18e eeuw kwam de industriële revolutie op gang. Met zijn hele sociale verschuivingen. Naar de steden, van het platteland en zo. En ook daar werden nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht. En dat klinkt iets anders dan je dacht. De arbeiders werden natuurlijk uitgebuit. Uh, en men zocht verbanden in vakbonden en dergelijke verenigingen. Uh, met daarbij kwam er natuurlijk het nodige misbruik van drank. Waar de vele Victoriaanse elite en uh, bestuurderen het niet zo mee eens waren. Wat ging men doen? Men ging de nadruk op het gezin leggen... waardoor uh, er meer rust zou ontstaan. Men haalde dus het gezin, de arbeider met zijn vrouw en de kinderen... probeerde men uit de grote groepen weg te halen. Ik wilde eigenlijk uh, afronden met te zeggen... dat deze ontwikkeling bij, uh, van het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw... dat uh, kerk en staat probeerden controle te hebben... op. De, de ontwikkeling van uh, de mens en het gezin, dat die weer uh, opgehouden is in de jaar, vanaf de jaren 50, 60 met de ontzuiling. De ontzuiling is, zoals iedereen begrijpt, of nog weet, uh, dat mensen massaal uh, de kerk achter zich laten... en uh, hun geloof niet meer beleven, zoals het zo mooi heet. En uh, dus veel meer richting het individu gaan. Dus de, het gezin gaat naar het individu. En dat zien we op het moment nog sterker met de individualisering die we aan alle kanten tegenkomen. Maar het is ook niet zo gek als je weet dat één op de vier huwelijken, en dan ben ik waarschijnlijk nog heel vriendelijk, eindigt in een scheiding. Veel plezier vandaag. Ja, Kijk, als ik zo'n geschiedenisleraar had gehad op school, hè, dan ben ik... Dan zat elke... je er nu nog. <laughs> dan werd ik niet uit die les gesmeten elke keer. <laughs> nee, maar het is, het, is, uh, het is spijkers met koppen. Hè. Um, uh, hoe konden ze dat ook zo mooi doen, die, die kerkelijke macht? Ja, er werd uh, en we zitten daar nu volop, volop terug in, in deze tijd. Uh, het ideaalgezinnetje was Jozef, Maria en Jezus, hè? Het was een gezinnetje dat, dat, dat op weg was naar bed liggen. En zonder seks? Um, nee, ze er dan niet bij dat Onbevlekt. Die... Ieder andere de... vrouw is bevlekt. Ja, ja, ze, ja maar, maar de, Maria was een slet. Ze droeg het kind van iemand anders dan haar uh, wettelijke echtgenoot. Maar, maar goed. Ja. Ja, ja, zo kan je het ook... Ja, ja, ja, ja, Jezus... <laughs> ja, man, Jezus was een bastaard. Ja, ja hey, een Jozef Germe, die mocht niet op Maria. Hmm. Ja. Nou, man, mocht ja, zelfs niet de de nou, Ezo, want nu draai je mijn hele bijbelbeeld ineens inderdaad wel op zijn kop. <laughs> dat is ook wel een goede voor onze twee uh, mensen. Van, hoe zat dat uh, sociaal-economische verhoudingen uh, in elkaar in, uh, toen in Bethlehem daar uh, allemaal, uh. Ja. En, uh, goh, ja, inderdaad, joh, dat is waar. Het is een heel raar spel. Maar ja, het is een fabel of een uh, whatever. En die, die heeft uh, toch tot, uh, zeg maar, een goede 50, 60 jaar geleden toch wel een heel erg dominant uh, rol gespeeld in onze. Uh, westerse ja, maar samenleving valt jou, nu, valt jou nu niet op op de Vlaamse media? Ik weet niet, toch ook een klein beetje op de Nederlandse. Uh, visuele media, visueel nieuws, het, het NPO-journaal heb, heb ik ook gezien gisteren en vandaag. Um, toch nog die: er wordt nog heel veel over, over bericht over dat paasgebeuren. En um, morgen op de Vlaamse radio- en televisiezenders Man. is bijvoorbeeld een uh, paasviering live uitgezonden. Uh, er wordt te pas en te onpas, over Pasen gesproken, de paus wordt weer opgevoerd, uh, de, de uitgebrande Notre Dame, daar is een paasviering ja, ja, ja. aan de gang, die wordt dan uitgezonden, is ramp, dus ook in Frankrijk. Dus uh, er wordt nu weer plots heel religieus gedaan, ik vind dat helemaal geen goede zaak. Ja, dat krijgen we mensen die, die zich tri triple en truppel uh, zitten te vervelen. En, uh, dus nu zien ja ergens grijpen die ook hun kans natuurlijk. Want... Ja, maar het wordt weer sluimerend toegelaten. En ik zou zelfs zeggen, het wordt weer door die drukkingsgroepen, die toch nog actief zijn, ja. de, wordt het weer allemaal in de, in de media gegoten. Uh, en, en, en, en ze vinden ook een stem. En het verdrinkt belangrijk nieuws. Hij is van, je kent mijn... Uh, met politieke voorkeuren, maar het verdrinkt toch weer het belangrijk nieuws van hoe gaat het nu uh, met die vluchtelingen, hoe gaat het nu met, met de mensen die zonder inkomen zitten, die, hoe gaat ja. het nu dat die bedrijven doodlollig iedereen technisch werkloos in België, ja. maar... Uh, ja, en die... uh, wie gaat dat betalen? De technisch werklozen van de die ja. binnenkort terugwerken. Die ja. gaan werken om hun eigen technische uh, werkloosheid terug te betalen en de aandeelhouders lachen in hun vuistje. Ja, en, en, en in ander paasnieuws, want het, we blijven bij Pasen dan op het journaal. De, de, de ramp die eraan zit te komen voor heel die industrie die rond die communiviering is. Uh, hier, want uh, ik weet niet, hier in uh, Vlaanderen althans, is het nog uh, heel erg hard de ja, ja, ja, ja, heel die industrie van, van die kleding, van die, van die feestjes, die feesttenten. Ja, ik moet dat die, even uitleggen, de, denk ik. De treteurs, ja. Ja. In Nederland kennen ze dat niet. Dus, dus je kinderen doen hier rond ja, wat je. Ja, dus uh, 10... mijn kinderen niet, want ik heb die traditie doorbroken. Uh, mijn broer heeft die traditie oh. ook doorbroken. Mijn oudste broer heeft die traditie nog voortgezet. Mijn tweede oudste broer ook. Maar afvallig. ikzelf en mijn jongere broer, wij hebben onze kinderen niet uh, katholiek nee, laten Nee, maar vormen. de gewoonte, algemeen, wat men hier doet. Algemene gewoonte is dat een kind van zes, dus met heel de klas, met heel de eerste klas van de lagere school... Uh, in de dorpjes in Vlaanderen. Dus dan doen ze de eerste communie. Dus dat is eerste, uh, dan ja. voorafgegaan door catechismuslessen. Door de pater of door de priester van dienst of door de nonnetjes wordt de Bijbel in kindertaal uh, aangeleerd aan de kindjes. Ja. En de kindjes zijn dan voor de eerste keer uh, een grote. Ja. Hey, rond mei is dat. Hey, dat is een beetje een apostel. Een maar dan. Uh, uh, wat... Worden dus ze toegelaten <laughs> tot. Hey, dus een soort van, van inwijding. En dat is enkel voor kindjes die gedoopt zijn uiteraard. Ja, ja. Uh, anders worden ze alsnog gedoopt um, en dat is een eerste communie, en ja. de eerste communie is rond zes, en dan ja. is er ook maar een tweede maar communie maar daar wordt niet zoveel uh, feesten rondgemaakt. en dan zeggen. is er een groot feest, hè? dus een kerkviering, uh, wat, en dan daarna ook gaan ook? al die families op hun paasbest hè? iedereen heeft dan een uh, keurig pak aan, de kinderen worden dan ook in van die ongemakkelijke uh, <laughs> iets te keurige pakjes oh, ja, ja, gestoken, of jurkjes met gestoken. En je zo. kan je er al iets bij voorstellen, uh, ik heb die foto's van mezelf en als ik, de, als ik daarnaar kijk, want die, mij is het wel uh, opgedrongen, uh, als kind van zes kom ik nog geen nee zeggen en, en, en bij de plichtige communie de tweede communie, heet de plichtige communie mm -hmm. en uh, dat is, op, uh, dan is op 12 jaar dus als ik mezelf op die foto's van twaalf en van zes zie, op die communiedagen mm. uh, dan zie je vooral een heel ongelukkig kind maar goed, maar het is um, de plichtige communie is nog veel uh, uitgebreider, want dat is dan de riten dat je echt toegelaten wordt als volwassene in de kerk. Hè. Dan mag je ook ter communie gaan. Dan mag je ook een hostie gaan halen en meedoen met de, met de, met de, met de viering als een volwassene. Ja, ook een doen en dan, uh, dan wordt word er ook thuis weer een... Dus heel dat katholieke vi-, misviering gedeelte is aan het verwateren. Maar mensen doen er nog massaal aan mee. Dus zitten nog wel met hun kinderen die dag in de kerk. Dat is altijd in het begin van mei ja. wordt dat georganiseerd door de verschillende pastorieën. Um, en ja, dan is dat een groot feest, een familiefeest. Alle onkels en tantes. En, en, en uh, ja, je doet je eerste communie of je doet je tweede communie, je plechtige communie. Ja. Uh, dan ja, wordt je, als... ja, ja. ja, maar wat ik dat is, hoor... Een dus, de dat de Vlaamse die... traditie. Ja. Maar wat ik hoor dus, dat het gewoon helemaal ontaard is dat ze nu ook van die, wat je op tv ziet, van die waanzinnige feesten doen en elkaar allemaal de loef proberen af te steken. Oh, maar, met, ja, ja, dat is een, een, een soort van Sweet Sixteen in Amerika. Ja. Een soort van um, bar mitzvah in, uh, in de Joodse gemeenschap. Uh, bij de, bij de moslimgemeenschap is dat de, de besnijdenis uh, van de jongeren ja, ja. in een groot feest. Uh, van de jongens en dan een groot feest of um, en, ze, en dat is de loef afsteken, afsteken hè? dat is mijn, mijn feestent is groter dan de jouwe uh, ik heb een uh, ik laat een heel eethuis hier uh, ik laat een kok komen uh, ik laat oh, ja, twee ja, ja. chefs komen uh, nee, nee. Uh, het kind rondparaderen in een koets uh, het kind in een, in een oldtimer auto van de kerk naar huis rijden het is uh, ja, die, ja, ja. het kind krijgt een maatpak aan van een ja. of andere hofleverancier in Brussel uh, het meisje draagt een jurk van Dior uh, ja, je kan het zo gek niet benoemen, Pff, niet op, en dan ja. ook de cadeaus worden alsmaar groter en, en, en... ja, je moet niet afkomen met een, een nieuwe schoolagenda of zo. Uh. nee, je moet niet afkomen met uh, een, uh, zelfs een telefoon of een, of een horloge, nee nee, dat is uh, nee. Uh, een vier uh, een, een vierdagenreis naar Disney, Disney, uh, Disneyland Parijs of ja. dat is een uh, uh, uh, ja, een nieuwe mountainbike een nieuwe whatever. All right. uh, een nieuwe computer ja, ja, dat, is, uh, dat is een hele industrie en ook de mensen die die feestjes organiseren, die feesten die worden al in januari, februari pardon, vastgelegd big business ja dat is een echte big business. Dat is zoals de trouwerijen. Uh, dat is een echte big business. Waarvan waar die Vlaamse moeders dat is een hoogtepunt in de op, opvoeding van hun kind. Ja. En denk eens aan al die kinderen die dat trauma hebben. Dat ze dus dit jaar geen groot feest. Het gaat dus dat niet, niet gebeuren. Van, die kinderen zijn gewoon naar Waarop het wordt tegen. voor een heel ding. Dat ze niet begrijpen. Ah, wel, ik, ben, ik vind het een bevrijding voor al die kinderen. Nou, oké. Okay. Hey, uh, Rijn uh, gaat toch wel op een heel andere manier in op het. Uh, en dat vond ik buitengewoon boeiend wat hij dan uh, te berden brengt over uh, het gezin en familie. In deze komen we uit Amsterdam. Gezin en familie, dat wordt vaak als privézaak gezien. Velen denken daarbij aan veiligheid, toewijding, intimiteit en aan gebruikt worden. Maar het is eigenlijk zo politiek als het maar kan. Maar wat is politiek eigenlijk? Dat vraagt ook Jantje aan zijn vader. De vader zegt, neem bijvoorbeeld ons gezin. Ik breng het geld naar huis, dus noemen wij mij het kapitalisme. Je moeder beheert het geld, dus noemen wij haar de regering. We bekomen ons allebei om je welzijn, dus ben jij het volk. En onze dienstmeid is de arbeidersklasse. En je kleine broertje, dat nog in de luiers zit, is de toekomst. Heb je het begrepen? Jantje is hiermee even tevreden. Snachts wordt hij wakker, omdat zijn klein broertje het in de luis heeft gemaakt en schreeuwt. Jantje staat op en klopt op de slaapkamer van zijn ouders. Maar zijn moeder ligt in een diepe slaap en wordt niet wakker. Dus gaat hij naar de kamer van de dienstmeid en vindt daar zijn vader bij haar in bed. Maar zelfs als hij meerdere keren klopt, laten zij zich niet storen. Dus gaat hij weer naar bed en slaapt verder. De volgende morgen vraagt zijn vader hem of hij nu wist wat politiek was. Jantje antwoordt. Ja, nu weet ik het. Het kapitalisme misbruikt de arbeidersklasse terwijl de regering slaapt. Het volk wordt totaal genegeerd. En de toekomst ligt in de shit. Alle gekkigheid op een stokje. Maar deze mop maakt al duidelijk dat het gezin een historisch gegroeid construct is... en in zekere zin ook een spiegelbeeld van zijn tijd. Dus alles andere dan van natuurlijke origine. Ook ligt een biologische behoefte hier aan ten grondslag. Vraagt men het aan antropologen, zo kunnen zij ons heel veel spannende verhalen vertellen... over hoe mensen in de loop der tijd hebben samengeleefd... en het voortbestaan van de menselijke soort hebben veiliggesteld. Hetgeen vandaag de dag is uitgemond in de dominante vorm van het zogenaamde kerngezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen. In de praktijk van alledag is deze zogenaamde hoeksteen van de samenleving echter verre van ideaal, betekent het gezinsleven vaak het kwadrateren van de cirkel, het geklokte leven onder tijdsdruk. Het oorspronkelijke streven naar vrijheid is daarbij veranderd in een drang om onafhankelijk te zijn. Eigenverantwoordelijkheid. Uit het oog verloren is dat wij als sociale wezens onderling afhankelijk van elkaar zijn. Niet alleen baby's, kinderen of mensen die zorg nodig hebben. Om bijvoorbeeld familie en werk te kunnen combineren... vertrouwen steeds meer jonge ouders erop dat grootmoeders en opa's in de pres springen... om voor de kleintjes te zorgen. Gezin en beroep, politiek en privé, arbeid en leven zijn niet van elkaar te scheiden. Anders verliest men dan ook uit het oog dat de reproductie van de mens... het krijgen van kinderen en hun opvoeding maatschappelijk noodzakelijke arbeid is. Het gaat dus om de vraag of een werkwijk van 40 uur... verenigbaar is met voldoende tijd voor kinderen, relaties, vrienden en familieleden. Het antwoord? Dat is het niet. De heteroseksuele relatie wordt geromantiseerd... Moederschap geïdealiseerd en het gezin gezien als de kiemcel van de samenleving. Bijna alles in de samenleving is dan ook volgens dit model georganiseerd: juridisch, met betrekking tot de verzorgingsstaat, wat betreft de woningbouw en hoe wij opvoeding en opleiding vormgeven. Het kleine gezin als dominante vorm van samenleven is het historische product van de kapitalistische industrialisatie en het burgerlijke modernisme. En binnen gezin en familie werd men tot onderlinge zorg verplicht. Reeds in de Elizabethaanse armenwetten van 1601 stond... Elke vader, grootvader... Elke moeder en elke grootmoeder en alle kinderen van arme, oude, blinde, lammen en andere behoeftige personen moeten deze persoon op eigen kosten ondersteunen en onderhouden. En toen in de 19e eeuw meer mensen gingen scheiden, werden wetten voor kinderbescherming aangenomen. Toen de slavernij werd afgeschaft, werden de voormalige slaven aangehouden formele huwelijken aan te gaan. Als de armen dergelijke relaties niet vrijwillig wilden aangaan, verklaarde de staat eenvoudigweg dat ze tot steun en hulp verplicht waren. Zo kon een volwassen persoon gerechtelijk gedwongen worden de zorgkosten van een ouder op zich te nemen, tantes en ooms moesten betalen voor het onderhoud van een blind familielid en ouders moesten de zorg voor een verstandelijk gehandicapte kind financieren. Pas de opkomst van de verzorgingsstaat bracht enig soelaas hierin. Desalniettemin bestaat gezinsverantwoordelijkheid nog steeds. En betekent tegenwoordig vaak het maken van schulden... uitgesmeerd over verschillende generaties. Ouders zijn rechtstreeks betrokken... bij de schuldenverplichting van hun kinderen. Hetzij als persoonlijke borgsteller of door het gebruik van hun huis als zekerheid. En proberen de vooruitgang of zelfs het statusbehoud... van de jonge generatie veilig te stellen. In de neoliberale programma's van vandaag worden bijvoorbeeld onderwijsuitgaven gezien... als een investering in menselijk kapitaal... waarvoor kinderen zelf en hun ouders zouden moeten opdraaien. Zodoende werd de toekomst en het voortkomen van de jonge generatie... steeds meer afhankelijk van erfenissen en familiale schuldnetwerken. Het principe om familiale verplichtingen uit te breiden... is het belang van neoliberale als ook neoconservatieve politici gelijk. De eerste omdat ze overheidssubsidies afwijzen voor onverantwoordelijke levensstijlen... seks buiten het huwelijk, onwettig kinderen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit zijn immers allemaal risicofactoren die de staat veel geld kunnen kosten. En de tweede omdat ze familiebanden als fundamenteel beschouwen voor de sociale orde. Dit gemeenschappelijk belang stelt hen in staat... Om ondanks hun verschillen samen te werken op bijna alle terreinen. Mijn conclusie? De vraag van het gezin staat centraal bij het begrijpen van de sociale omwentelingen van de afgelopen 50 jaar. Zie daar hoe een privézaak dus eigenlijk megapolitiek is. Ja, daar zei hij wat. Hè? Ja. Um... Even kijken, vooral datgene eh, dat u, toch wel in de middeleeuwen eh, bij wet was je verplicht om voor je, iedereen te zorgen. Die, eh, dus daarom werden ook best wel veel eh, lammen en blinden, denk ik, zo heel snel afgevoerd. Ja, de, we kennen we het woord verstoten worden. Hè? Verstoten worden voor, ja. Er waren tijden dat... Uh, dat mensen gewoon verstoten werden. Hè. Als, je, als je blind bent, als je, als je stom bent, als je doof bent, dat is een straf van God. En uh, wij willen niet blind worden, dus we gaan jou verstoten. En dan, dan ja, de eerste tekenen van algemene beschaving in de Elisabethiaanse tijden, uh, gingen, ze, ze, gingen ze inderdaad wetten schrijven zodat die mensen die een beperking hadden niet meer werden verstoten, zodat hmm. mensen werden verplicht om daarvoor te zorgen. Ja, en wat die bijvoorbeeld aanhaalde, ik weet niet wat jij daarvan gemerkt hebt, dat bijvoorbeeld nu weer meer, met meer neoliberale... <laughs> klink een beetje aangeschoten. Maar ne neoliberale programma's hè, van vandaag, uh, die, uh, wat hij zegt, van, uh, dat ze dus uh, geld wat ze uitgeven aan onderwijs, dat zien ze meer als een investering en niet zozeer als een uh, plicht van een overheid. Dat is eigenlijk iets wat je zelf zou moeten doen. En ja, je gaat studeren voor dokter, dat kost je dan 50.000 euro, maar ja, daarna heb je een goede job en dan verdien je dat zo terug. Mm. Ja, natuurlijk. Ja, ja, er zijn visies op je. kan ook de visie aangaan van dat is een, een zichzelf in, in, in stand houdend systeem, zodat je enkel de, enkel de mensen die investeren in het systeem krijgen dan de beloning nadien. Het dus, ja, is heel dus interessant te... om, om zo naar de samenleving te kijken. Maar het is ook een knipoog uh, naar de bank, want waar ga je dat geld lenen? Uh, natuurlijk, bij uh, bankieren op de straathoek. En, en, en, en, uh, natuurlijk, die, en dan ben je vanaf je achttiende je, ben je levenslange klanten. Ja, Alleen je... al het feit dat je in België uh, niet kan bestaan zonder een bankrekening is... is, is, is dat. En in veel landen trouwens. Ja, dus in, in, in, in Amerika kan je nog altijd uitbetaald worden via een paycheck... Hè? Die, kan, die krijg je dan in je hand, en je moet geen bankaccount uh, hebben, dan ga je gewoon naar de bank en ga je je, je cheque cashen. Ja, ja. Dat kan je hier niet, hè? Nee, nee, nee. Je, nee, je nee, kan je, niet. je had vroeger nog de eurocheck. Je checken. kan geen ziekteverzekering, <laughs> je kan geen rijbewijs, je kan geen... Uh, uh, huis kopen, lening afsluiten, je kan geen job nemen zonder dat je een bankrekening hebt. Nee, nee, nee. Dat, is dat gaat niet. Nee, dus dat, is, te... dat is bizar, hè? Dat heet ook de bent... the war on cash. Dat is een volledige verplichting. Ja. Dus ja, je maar... bent verplicht om in het systeem mee te draaien, hè? Nou ja, maar uiteindelijk willen ze ook inderdaad van alle cash af, zodat ze volledig zicht hebben op alle geldstromen, want de Keis wordt langzaam uitgebannen, je, je mag geen Natuurlijk, ah, dat wordt niet uitgebannen omdat het slecht is voor jou en mij. Hè. Dat wordt uitgebannen omdat het slecht is voor het systeem. Ja. Dat is een oncontroleerbare massa. Het is veel eenvoudiger als dat allemaal digitaal en overzichtelijk en, en, en statistiekeerbaar is. Tuurlijk. Maar, maar cash, uh, mensen, cash uh, mensen met cash thuis, dat, uh, dat hebben ze niet graag. Nee, nee, nee, precies. Dus uh, dat, dat, dat willen ze graag afschaffen vandaar. Mm -hmm. Maar ja, alhoewel, in, België mag je niks, in... in België mag je geen aankopen doen boven de 3000 euro met cashgeld, bijvoorbeeld. In Nederland kan dat nog, hè? ik denk, uh, help mij eens, ja, luisteraar, help mij eens. Kan je in Nederland nog naar een autohandelaar met 50.000 euro in je zakken? Nee, kan je nee, daar nee, nog een auto niet. kopen? Nee, dat nee wil ik absoluut weten. niet. Het zal ook wel iets van... Nee, dat heb ik wel, ooit wel eens iemand gehoord daarover, maar dat, ik denk ja. dat het daar drie of zo is. 3.000 euro of maximaal zoiets is het. Ah soort, ja, heb je dat ook in Nederland? Ja, precies. Hè? Dus het systeem die de burger verbiedt, om, uh, en dan. Dat geld moet niet crimineel zijn, is mijn argument. Hè. Wat als je van je krijgt voor je verjaardag mensen leggen bij, iedereen legt een klein beetje bij, en ja, natuurlijk wordt dat een grote hoop geld. Ja, je hebt een grote, kijk, je hebt 50.000 euro cash. Nou, je staat dan met je schoenendoos. Ja, je hebt dat gekregen op je verjaardagsfeestje. gaat dan naar Kardoen, hè. Dat is die grote auto Maar tantes van het zevende knoopschat heb je nog honderden euro's van gekregen. En je komt al vlug aan 20.000, 30.000 euro, en dan of sta je dan bij Cardoen in Boom, op de Boomse steen met je schoendoos vol geld, en je mag geen auto kopen, je moet dat op een rekening zetten. Ja, exact. En dan, en dan, moet, dat, ja, dan moet je dat verantwoorden, waar komt dat geld vandaan? Ja, en dan blijkt dat er toch nog van alles aan sommige van die briefjes hangt en zo. Dat er nog, dat er nog zomaar wat wit pleuren uitrolt, want sommige van die briefjes waren opgerold. Ah, maar het is een echt grote familie. Zo. Ja, de Cubaanse, de Braziliaanse tak was er ook. De Colombiaanse tak was er ook. Ja, zeker weten. Hey, maar het is, uh, het is tijd voor uh, het volgende item, want ik word door de regier een beetje op mijn, uh, op mijn uh, schouders getierd. Want die zitten hier achter het raam. Dat zijn die mensen die ook vorige keer die verbinding allemaal hebben, hebben hersteld. Uh, even kijken mm. hoor. De levert commentaar op commentaar. op commentaar op commentaar. commentaar, commentaar, commentaar, commentaar, commentaar levert commentaar op commentaar. Ja, nou. de commentaren. De commentaren. Ja, ik, kon, ik, kon, ik, kon niet omheen, ik kon niet omheen het volgende artikel. Crisiscentrum meldt 327 nieuwe overlijdens, vooral in rusthuizen. Werkzoekenden zien uitkering niet dalen tijdens crisis. Uh, een, een algemeen artikel. Eh, VS, eerste land met meer dan 2000 doden per dag. Dus uh, over algemeen dagelijks coronanieuws. Uh, vooral bij ons hier in België de overspoeling van de rusthuizen door corona en met gevolg dat er heel veel van onze bejaarden komen te sterven maar dan ook een hele discussie uh, tussen Nederland en uh, over Nederland en België, want Nederland zou andere cijfers meedelen, bij Nederland zou het ja, ja. alleen om de bevestigde gevallen <laughs> gaan en België rusthuizen. wil dan weer het, het beste jongetje van de klas zijn en wil uh, zelfs bij licht tot matig vermoeden van corona wordt de persoon bij de corona, uh, cijfers gerekend ja. bij, bij overlijden. Hè? Dus als er, uh, zelfs als er uh, symptomen zijn, dan, dan ben je zogezegd uh, van corona gestorven. Althans uh, op de teller. Hè? Op de teller, hè? Ja, ja. Je wordt geturfd. Maar het gaat ook in dit artikel over de elektronische polsbandjes voor Zuid-Koreanen die de regels van zelfisolatie overtreden tot <lacht> Groot-Brittannië, dat al aan 10.000 coronadoden zit, uh, tot het West-Vlaamse zijnkerken. waar nog niemand corona heeft. Nee, nee. Hè, dus in Zijenkerke. Uh, maar dan ook uh, Boris Johnson, die Sudoku speelt tijdens zijn uh, herstel... Een lockdown voor heel India, verlengd tot 30 april. Ja, dus die algemene, maar dan ook de Belgische situatie, komt allemaal voor in het artikel. Maar, maar dan ga je naar de, naar de onderkant van de HTML pagina, de, de reacties. En dan ga je naar de onder onderkant en dan kom je vooral boze mensen tegen. Ja. Maar dan, ik heb het al eerder gezegd, maar je ziet, je ziet ook de teneur. Want traditioneel zijn die onderkant van die populaire kranten, en daar is toch onze commentaarsectie op gestoeld. Uh, is die onderkant komt toch altijd vanuit dezelfde richting schieten op, de, op alles wat naar socialisme ruikt. Of schieten naar alles wat naar vreemdelingen ruikt. Of schieten op alles wat. Naar uh, het uh, aantasten van hun individuele vrijheid, van met een dikke BMW rond te karren en uh, klimaat ontkennen hier en virus ontkennen daar. Maar de teneur, dat is een mooi Vlaams woord, de sfeer is omgedraaid in de onderste regio's van de kranten. Oké. Okay. Wordt, ja, uh... zowaar ik zie het Marxisme en het Trotskisme uh, hemel uh, echt tieren. Echt tieren. Uh, oh nee, tieren. de barricades worden opgericht. De barricades worden... De Che Guevara-vlaggen worden aan de muur gehangen. Ja hoor. Um, oh nee. <laughs> dus, Vertel eens. Uh, Sarah verbraken ik vind sommige dingen helemaal appelen met peren, dieren zitten vast in het buitenland. Dus hij is ineens voor de partij van de dieren. Je mag je niet met de auto verplaatsen om goederen af te halen, maar 121 stukken taart rondbrengen komt dan gisteren op het nieuws. Ja, er was iemand die taarten had gebakt voor de rusthuizen en inderdaad is dat een beetje verwarrend nieuws. Als je aan de ene kant tegen je bevolking zegt je mag je niet verplaatsen met... De auto zelfs niet om goederen te gaan afhalen zonder menselijk contact. Maar aan de andere kant laten ze dan zo'n dame die in een hoogst onhygiënische keuken staat taarten te bakken. Ja, ja, ja. En die dan tot overmaat van ramp ook nog gaan rondbrengen naar zorgcentra. Ja... Dan kan Sarah verbraken niet anders doen dan in haar uh, pen kruipen en zeggen. Dit is dan geen onnodige verplaatsing. Laat alles toch open gaan met afspraken of zo. Dieren ophalen binnen of buitenland moet ook mogelijk zijn, mits bewijs. He, nogmaals, haar dieren. Kan ook perfect één op één en zijn ook een deel van het gezin. En dan besluit ze economie op een andere manier. Ja, en dan beginnen mijn voelsprieten, zo'n zin na zo'n betoog. Economie op een andere manier, dat is toch een beetje... Hè, een andere manier, een andere economie. Gedaan met de gevestigde orde. Dus dan, dan, dan zie ik daar een licht, uh, een, een, een licht linkse stem in. Um, Dominique van der Poorter. Zo zal het tekort in de pensioenkas wel snel opgevuld zijn. Mensen hebben, dus met het sterven van alle ouderen in België, zegt Dominique, zo zal het tekort in de pensioenkas wel snel opgevuld zijn. Mensen hebben hun hele leven gewerkt en nu krijgen ze dit. Bedankt, roverheid. Ja. Maar vond ik een mooie, een mooie, ja toch, een originele. Ja. Het gaat niet meer over de overheid bij Dominique, maar het gaat over de, de, de roverheid. Vind ik en het woord van de wijk. En dan is de Che Guevara-poster toch niet ver af, hè? Nee, nee. De Als rol roover, economie, economie op een andere manier, bedankt roverheid. Hè? En wat is nog zo, uh, wat is toch ook nog toch een eerder linkse gedachte, is dat we moeten samenwerken, dat we, hè, dat, dat we moeten samenkomen, dat het niet een, een, een, een overheid is die... Uh, die zeult met de bedrijven en de bedrijven zeggen wat wij moeten doen. Nee, dat, hè, dat we uh, uh, solidariteit, Solidarnosc, hè, de, de Lech in, in, uh, in Polen in de jaren tachtig. Dus hè, solidariteit is toch een, een, een, ja, meestal gezien in de politieke discussie als een eerder linkse gedachte, dan een, waar dan eigenlijk de rechtse gedachte meer een individualisme is. Absoluut. Dus uh, Johan Luther zegt, als we nu eens met z'n allen proberen het mooie in ons leven wat meer te willen zien en koesteren, dan zou dat ons allemaal de broodnodige extra kracht geven om samen als verenigde mensen deze onzichtbare moorddadige vijand te verslaan. Voor niemand is het fijn, maar alleen doorbijten en de voorgeschreven regels volgen, zal COVID-19 bij de kraag pakken, in haar zwakste plek. En het licht aan het einde van de tunnel sneller laten komen. We hebben allemaal de sleutel in handen. Ja, dat, ik, ik, ik kan dat alleen maar zien, die Johan, dat Johan Luthe toch, toch een soort van barricade opgewerkt. Heeft en daarop staat te scanderen. Um, met een rode vlag in zijn handen zelfs. Mm -hmm. En uh, daar word jij wakker van. <laughs> en, en ik word daar mijn. mijn, mijn, uh, mijn uh, uh, een mijn lap op een stier. Een rode lap op een stier. Zo is dat. Maar het kan natuurlijk ook doorschieten, zoals natuurlijk de linkse gedachten in, in, in extreme socialistische of communistische regimes is doorgeschoten. Uh, Noord-Korea, anyone? Cuba? Eh? Waar ze nog steeds met oude auto's rijden uit de jaren 50, omdat de mensen er ook garmen, nog... Uh, ze hebben weliswaar gratis gezondheidsvoorzieningen en een hele hoop voordelen. Je hoort me zeker, Cuba niet afbreken, maar tegelijkertijd is het ook... Uh, uh, Jarenlang een zeer gesloten economie, uiteraard door de boycotts van Amerika, uh, maar toch ook de gezagsdragers die daar voor iets tussen zaten. Pierre Verpriest is misschien een beetje doorgeschoten, maar goed. Tijd dat we een beleid gaan voeren op twee snelheden. <lacht> Cijfers maken veel duidelijk. Bevolkingsgroepen moeten gescheiden worden. Dus ja, dat, dat, dat, dan geraken we toch al een, een beetje over, uh, over de top. Hè? Als we gaan oproepen om, um, om bevolkingsgroepen, manu, milu, militari te gaan scheiden. Um, ah, dat begint allemaal zo weer big brother en al dat gedoe, ja, dat is wel een een zij-effect van dit gehele gebeuren hè, dat die... ja, zeker, zeker, zeker maar Corvermonden is dan ook toch ook een beetje aan de linkse gedachte, denk ik de overheid moet voor onze veiligheid instaan, voor bedeling van gratis en goede beveiliging van ons vele soorten belastinggeld, en niet voor hun veel te grove, overdadig graaiende vergoedingen dus het uh, is toch ook een oproep op sterkere overheid. En uh, aan de ene kant is dat Big Brother, inderdaad. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook de hel voor de rechts. Uh, voor de rechtsgeaarde uh, politicus of burger. Mm -hmm. Die juist kleiner, die altijd juist voor een kleiner overheid um, heeft opgeroepen. En misschien ook een heel leuke kanttekening. Uh, een heel mooie... Um, hoe... hoe hoe politici zich uh, soms in, helemaal in een cirkel kunnen praten. Uh, onlangs kwam op de social media voorbij dat een, uh, een rechts-Vlaams politicus van de N-VA... ...had op zijn social media een hele post geschreven... ...hoe schandalig het is dat de rusthuizen en de, en de ziekenhuizen in België... ...geen mondmaskers hebben en dit en dat... En, ...en dat de ouderen sterven in rusthuizen... ...en dat er een slecht beleid is gevoerd... ...jaar dag een slecht beleid... Totdat er iemand op zijn sociale media hem daarop wees dat hij mee in het beleid zat, natuurlijk. Dus dat zijn, dat zijn partijen mee gestemd had om de... Hè, om de uh, om de rusthuizen, om daar de zorgvoorziening af te bouwen, om in ziekenhuizen te zeggen, het is een, een, een verpleger of een verpleegster heeft geen zes bedden per dag te doen, maar moet ineens twaalf bedden doen per dag, zodat we minder mensen moeten aannemen. Ja, ja. Ja, die mensen gaan dan bekritiseren, maar het zijn dan die mensen juist die de... Ja, die die regels hebben, hebben gedaan Er komen weer op die, die managers. Hè, die zeggen van nou, iemand op een potje zetten, 17 minuten. Een bed ja. opmaken, 12 minuten. Een, een, een kamer, ja, ja. dat is ongeveer 2 minuten per vierkante meter. En dan hoppakee. Uh, dat managen we, joh, dat gaan we managen, man. Dat gaan we heel piekfijn we gaan het allemaal. Managen, we, gaan, we, gaan, uh, we gaan targets invoeren, is targets van? Ja, ja. ja? He, targets, voor mijn gevoel, is dat een computerspelletje en dan uh, op je targets schieten. Of, of je gaat in het leger om targets te vinden. <lacht> want je moet doelen vinden. Nee, nee, we gaan doelen. We gaan targets, we gaan een taskfor De taskforce gaan we efficiënter organiseren. Is het van? Ja. En inderdaad, he, 17 minuten voor een potje. Ja, maar waarom kan je dat niet op 13 minuten als dat potje in dezelfde kamer als het bed staat? Ja, ja zeker. He, een manager, een manager Nieuwe kan Nieuwe variabelen, want... uh, Dat is... <lacht> Een maar maar sommigen uh, hebben ook een stoma, dus dat is dan nog efficiënter. Want dan hoef je alleen maar het zakje leeg te kappen. Dat dan is moet je zakje acht minuten. leeg kappen. Absoluut, acht <lacht> minuten. Als, als je dan de, de, de betrokken persoon uitlegt hoe hij dat zakje moet leeggieten... dan ja. moet hij helemaal niet meer langs gaan. is het van? Ja. ja. ja ben, is het ha, <lacht> nul minuten, winst. Nul minuten, nou ja, dan, dan kan hij meteen aan die vloer beginnen... Uh, ja, dus, ja zoals, maar ja, als je dat vermenigvuldigt met een duizenden van die werknemers, ja, dan kan je dus een, een stuk efficiëntie. Maar wat je dan krijgt is dus dat inderdaad nu, dat die arme mensen om de drie maanden stonden die hier te demonstreren. Maar in Nederland ook geloof ik, het is overal een ramp. Want het het, wordt het maar is per... overal een ramp en, en het is gewoon uh, hemeltergend. En, en nu zijn de het wel helder. zien dat de mensen die onze samenleving draaiend houden. Dat dat de lage lonen zijn. We hebben het al eens gezegd hier. We ja. moeten het blijven zeggen. Zeker weten. Uh, we zijn. Een, ja, we gaan eruit. Uh, he, we gaan eruit uh, met, een <laughs> met een laatste. <laughs> ja. Oh ja, ja, ja. De een heel geruststellende. Oké, he. oké. Okay, okay. We nou, gaan eruit we, met een geruststellende. Nou, dat is van, goed. Ook weer een mooie naam van Piet Le Poe. <laughs> Piet <laughs> ja, Le Poe, Ja, ja, ja. Tuurlijk. Uh, ik zal hem heel pool. rust... Nee, ik zal hem heel af, rustig af, voorlezen, want het, het is een echt. Die het is, het spijs is, het is en vrees is van, ik ga jou geruststellen. Oké. Okay. Piet Le Poes schrijft. In België is het één grote ongeorganiseerde warpoel. Nog nooit zoveel volk op straat gezien, veel volk aan de kust. Niemand trekt zich nog van iets aan. Het wordt een grote catastrofe. <laughs> Inderdaad. Ben je gerustgesteld? Ja, ja, <laughs> Echt wel, joh. <laughs> <laughs> en hij had grote catastrofen met een hoofdletter gespeeld. Piet <laughs> le poe. <Of> dus, <laughs> en met een uitroepteken erachter. Nou ja, om zijn punt duidelijk te maken. Je hebt hem in ieder geval de, de essentie van zijn uh, betoog kunnen overbrengen <laughs> naar de mensen. Dat, uh, zonder meer <laughs> chapeau. Hey, ik, uh, wat, uh, wat zeggen we? Ik denk dat we er doorheen zijn. Uh, het is ja. een uh, paasversie. We moeten aan de dis. We moeten aan de grote dis. Uh, ja, precies. Um, ik wil eruit gaan met een, met een, met een kleine... Met de, met... Er zijn veel mensen die excuses geven aan politie deze dagen... waarom ze zich aan het verplaatsen zijn. Is je dat opgevallen in de media? Het komt te pas en te onpas voor. Ja. En, ik, en ik wil de slechtste uitleg voor een niet-essentiële verplaatsing eventjes aanhalen. En dat is voor een Antwerpenaar. En hij werd aangehouden in België door de politie, in Vlaanderen, door de Vlaamse politie. Uh, een Antwerpenaar werd in Dendermonde aangehouden. Dat is een dorpje um, tussen Brussel en Gent. Weet je wat zijn uitleg was? Ik, uh, nee, ik kan me dus voorstellen dat dit later een hele goede mop gaat worden of zo. Ja, maar het is in volle coronatijd, juist. Waarom mogen we ons niet verplaatsen, is van? Waarom mogen we ons niet Om verplaatsen? Om elkaar niet te besmetten. Om niet te besmetten, oké. Okay. Um, wat mogen we dan vooral niet gaan bezoeken? Of wie mogen we dan vooral niet gaan bezoeken? Oudere mensen, bejaarden. Oudere mensen, bejaarden. Nog iemand? Um, de zieken. De zieken is het van. Dus deze slimme Antwerpenaar, toen hij gevraagd werd waarom hij daar rondreed en zich niet essentieel verplaatste in Dendermonde, was zijn uitleg Ik wilde een zieke vriend bezoeken. <laughs> Aan de andere kant is het natuurlijk ook de prijs voor de meest, het meest eerlijke antwoord Ja, tuurlijk ja. Uit dat antwoord blijken zoveel dingen Er blijken zoveel dingen Hij zal zich mogen, uh, mogen komen verantwoorden op nee, het pakket op 20 oktober Hey, ik doe nog even de groet aan wat mensen. Haan met name uh, Wolf, Wolff, uh, Koffiekoek, Aafke Bruining, Serge Verstokt. Onze bijdragers ook allemaal, natuurlijk moet ik ze even noemen... ook al zijn ze vandaag niet aan bod gekomen buiten... Rijn Bedlijn uit Amsterdam en uh, Gerrit Band in... Uh, Dank je wel, jongens. Ho hoe heet dat daar in Duitsland? Uh, ik ben vandaag alles aan het vergeten, jongens. Maar het is helemaal uh, heel ver weg, um, in elk geval voorbij Hamburg... Voor bij, uh, daar ergens. Ja, dat is Gerrit. En natuurlijk onze Katja. Die af en toe een gedichtje levert. Uh, ja, Seku. Katja uit Oostende. Zeker weten. Allemaal een heel hartstikke prettig Pasen. Vooral, eh, maak er toch maar een feestje van, eh, ga wat eieren zoeken zomaar, dan voel je je weer jong in elk geval, denk ik maar. Eh? Precies. Eh, ook al vind je ze niet, maar het zoeken zelf gewoon. Ja, je vindt er geen, maar ga toch zoeken, zou ik zeggen. Ga in je tuin en ga je zoeken. Wie weet, wat vind je nog allemaal? Eh, misschien ontdek je dat de kat eh, geen zin meer heeft in die vuile kattenbak en het allemaal in de planten doet. Uh, maar ga eens wat zoeken. Ja. Uh, ik moet even een oproep doen namens uh, met onze vriend Martinez, die hier op de achtergrond aan het spelen is. Uh, want hij is dus dringend op zoek naar een uh, woonst. Uh, want hij, uh, ja, hij leeft een soort nomadisch leven. En hij wordt ineens, uh, moet ineens weg waar hij is. Of geld om te blijven waar hij is. Maar ik zou zeggen, ga eens naar Facebook... Martinus Wolf en uh, steun die jongen. Dat is wel uh, enorm belangrijk om dat te doen. Want uh, je zal maar dakloos worden nu in deze tijd, zeg. Ja, en Zulks benadigd uh, uh, uh, talent, pianotalent, uh, verdient het om een uh, hulpje te krijgen. Ja, zeker weten. Hij uh, is terug in België in elk geval, dat is al heel uh, smart... want hij zat nog een maand geleden op, uh, daar op Tenerife of zo, op die eilanden daar. Ja, misschien was je daar maar beter gebleven. Uh, ik hoorde in elk geval van de broer van Che... dat het in Spanje echt nog honderd keer erger is qua lockdown. Uh, dat, dat, dat is daar nog onvoorstelbaarder dan hier, maar goed. We zijn goed af, jongen. Alles goed. Tot volgende week. Of uh, hoi, hoi. voor de praattafel. En uh, ik, uh, dinsdag, hè? want maandag is uh, tweede paasdag of zo. We zijn er, man. Uh, we zijn er dinsdag terug met de praathoekie. Hey, uh, dag allemaal. Dag is van. Dag allemaal. Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ossier.